We gaan verder, uh, pagina, dezelfde pagina, en de regel 6 bovenaan, mm. dan hebben we dezelfde pagina en, de, en dezelfde oot. Kuf, be, Kuf, kaf, dalet, de pagina 124, en de oot ook boven de tekst van de zoger ook de oot is 124. Ik zie dat wij zo een beetje de helft van het eerste boek van de zoger zijn we al een beetje doorgekomen. Door de helft van de eerste, eerste boek. Het eerste boek is het moeilijkste om door te komen. Ik bedoel, al die begrippen, daar überhaupt in te komen in de zoger. Het moeilijkste ik bedoel, om te komen. Ik bedoel, het begin. Maar dan begint, dan gaan we dan. Verder. Na, ik hoop dat we het verder He, Gaat het veel sneller. En dan zal het ook veel sneller en, en gaan wanneer wij uh, zo'n beetje dit boek al uit hebben. Dan hebben we een basis, een geweldige basis. Ik weet niet, ik ken geen andere plaats waarin voor een publiek, ja voor een ander publiek dan. Die dan professioneel, ik weet niet wie dat zich professioneel ermee bezighoudt, ik ken het ook niet. Nergens in Israël heb ik het ge, gezien, de plaats waar men zo leert Nergens, ik heb nergens gezien. Door. Maar het, het, ik denk dat er wel bestaan plaatsen, maar ik ken die plaatsen niet. Maar dat weet, als we doorheen komen, dan hebben we een geweldige basis. Een geweldige basis. Um, ja. huh? wij zaten schrijven natuurlijk met Gods hulp, het is wat ons gegeven wordt dan moeten we tevreden zijn met wat ons gegeven wordt de regel 6 um, bovenaan in de tekst van de Zoger le gooi hem. Chazdei David Haneimanim. Tamgin Oreita. We zien de volgende pagina. Kuf, kaf, Hei. en hier is toch ook weer een fout, zie je, staat het kuf, bet, Hey. hier bovenaan staat het kuf, links bovenaan, de aanduiding van de pagina staat Kof-Bed. Hey. Net zoals op de vorige pagina was het een aanduiding. Huh? Bij mij staat het in de, linker, in de linkerkant 125. Boven links staat het Kof-Bed. Hey. En dat moet je dan ver ver ver ver veranderen in Kof-Kaf. Hey. Iedereen mag dit Oké. Okay. Ja, duidelijk. Oké, okay. dan de volgende pagina. Kuf Kaf Dus dat is in plaats van Kuf Bet Kuf Kaf Hey, 125. De regel 1. Dit tam ging door, tam ging door reiten. Kuiwe Dat is de laatste. Uh, oot in de, in de Ma Marti van die twee punten. Dus. Even goed nog doorbijten. De vorige pagina. Dus. De regel 6. Ot Kuv 124. lechol Osehem. Staat daar in dat vers, herinner je nog. sehel tof, tof Lehol het goede, goede, goede raad voor allen die dat doen, in dat vers stond het. En dan, hij neemt dat stukje van het vers, voor allen die dat doen, staat in de vers. Wie zijn dat? Wat is dat? Dat is wat de zoger doet, niets anders dan. De zoger legt het uit wat in de Torah, in de Tanakh staat. Elin, wie zijn dat? allen die hand doen. Hij zegt, Eilin Gazdei, David aan Dat zijn de, letterlijk kan je zeggen, dat trouwe daden van genade van David. En, en zie dat is, maar hij bedoelt waarschijnlijk in, in, dat is ook in de kom van de vers uit uh, Isaiahu, Isai, Isai, Isai, Isaias Isaías, uh, 5 Maar dat slaat ook op de trouwe goede daden van genade van David en slaat ook op zijn beste trouwelingen, die beste trouwe diners van zijn generals die die hij had. Want hij had een leger. David had überhaupt iets speciaals. Dat was echt een... De oorlogen die hij gevoerd had, waren een war helige oorlogen. de zin van... De, iedereen zegt nou, ah, we hebben allemaal heilige oorlogen. Ja. En iedereen zegt, zij, eh, kruistochten ook heilig. En anderen zeggen ook, alles is helig. Bedoel, alles, nou, Alles is heilig. bedoel, men zegt allemaal heilig. Maar wij spreken over geestelijke hij was, was, had een geestelijke oorlog. David, koning David had een geestelijke oorlog. Hij wilde zijn, überhaupt de oorlog die David voerde. voerde, voerde, voerde was, uh, en voert nog steeds, dat is de oorlog om de, het koninkrijk van Hashem om hier op aarde te brengen. Het koning niet om aardse koningen, koningen. Oh, oh. Huh? Maar malgoed. Dat, dat, dat, uh, dat is de strijd eigenlijk. Dat het volk van Israël moet ook doen hier op aarde. Dus het koninkrijk. Ja, iedereen begrijpt dat. Het, het koninkrijk van hemel. Dat is het koninkrijk van Hashem. Dat heet nu koninkrijk van, koninkrijk van hemel. Heet het alleen omdat het alleen maar. Nog, uh, uh, nog niet de kilim binnengekomen. Dan is het tot. Dan heet het Koninkrijk van Hemel. Moeten we trekken naar hier. De, door, die oorlogen, door de oorlog. Door de oorlog met de Citra Agra. En dat is de oorlog die David, David voerde. En ook zijn generaals. Maar ook. Uh, uh, moesten ook dat hoog niveau. Geestelijk niveau. Niveau hebben. En hij had grote aanvoerders. En we weten. En goed daar is natuurlijk. Maar ook. Um, van alles natuurlijk uh, gebeurde. en zijn ook uh, allerlei generaals en generaals natuurlijk. Maar toch, hij, wilde dus, hij koos voor zeer grote mannen, uh, zoals bij hem waren, dus waren nooit meer terug te, te vinden in de geschiedenis überhaupt. En omdat het was, toen was de enige eigenlijk de, de ware... Strijd tegen de Citra Achra op het niveau ook van het koning, van koning koninkrijk. En daarna was het meer al op het individueel niveau. Maar dat heet dus, uh, Eilin, wie zijn die, zij die dat doen? Hij zegt, alle die dat doen, wie zijn dat? Eilin, Hasdei, David en Emaniem. Dat zijn de trouwe daden of de, van de gen van genade van David. En dat slaat natuurlijk ook op zijn, op zijn naaste medewerkers. tamhin oraita, zij die versterken de Torah. We de volgende pagina, de eerste regel, de tamhin oraita, en zij die de Torah versterken, en dat zijn ook wij, op onze, op onze manier, zoals wij dat doen. Wij doen. Maar goed, opletten letten. En zij die de Torah versterken, kunnen we acholen non alsof zij die Torah maken. Torah leeft alleen in de mens, duidelijk. Uh, buiten de mens is het is net als licht. De Torah, als het niet in de mens is, dan is het licht. Het is niet... Uh, het werkt altijd, het is eeuwig. Het is vooral, voor altijd de Torah. Maar de Torah, de hele bedoeling is, de Torah ga, moet gemaakt worden. Als Shem zegt, la zot, maken moeten we. De schepping moet maken dat. Dus dan, de Torah moet ontvangen worden en geleefd worden door de mens. Dat is wat hij zegt ons. Dat zij die de Torah versterken, is alsof zij het doen. Alsof zij het zelf maken. Punt. Eén, another point. Call in on the line, the land the line, Let line, the line, the line, the line, ba. line, the line, the the line, the the line, learn the line, the line, the line, the line, the line, the line, the line, Terwijl men leert, men heeft geen handeling, men verricht geen handeling. Ik bedoel, van asiya. Men heeft, verricht geen handeling zoals in onze wereld is. Van doen. Ja? Uh, beoord de laienba terwijl zij dat leren. Dus wanneer men leert de Torah, begrijpt het? Men verricht geen daad zoals het hier op aarde men dat doet. Ja, met. Met handen en voeten, met, uh, met uh, gevoel, met emotie, van die andere dingen die hier op aarde gepaard gaan met elk werk die wij hier, dat wij hier doen. Wanneer men leert het, oh, men heeft dat niet. Um, het is boven eigenlijk dat aardse. Uh, twee naar de punt. loon, dit tam geen en de oudste mensen zijn er nog steeds. En ze zijn er nog steeds. Ik heb nog steeds een Nee, Ik niet. het Kijk, goed opletten, dus die, hij zegt zo, iemand die zich bezighoudt met de Torah, die leert de Torah, terwijl hij leert de Torah, doet hij geen handeling. Dus met, zoals het hier op aarde in Asiyam, doet, doen. In non de let op wat hij zegt in de regel 2, in lon, zij die versterken zich, versterken de Torah, zij hebben wel daad. Dus, het is niet zij die leren de Torah, maar zij alleen steunen de Torah. Die, die doen wel daden, dus daden van Asia, van deze wereld. Kijk, ook bijvoorbeeld Tamken betekent zij die steunen, zijn ook in onze wereld zijn mensen die veel steunen de Torah, dus die helpen bijvoorbeeld... Uh, degene die leren de Torah... financieel... of ze geven gelden naar bijvoorbeeld om... Uh, scholen te bouwen... of, of uh, leerhuizen te bouwen... ja, de aller andere dingen doen ze. Die en zelf leren ze de Torah niet. Ja, er zijn ook vele van dat soort... nou, die heten dan Tomkin de Torah. zij versterken de Torah. Dat is ook een, een, een, een grote ding maar zij hebben wel assia, zij hebben wel de handeling, dus de assia betekent hand met eh, en zoals in onze wereld, zij doen wel die daden, Obagaila gaila da actief, en door deze kracht wordt geschreven, drie, eh, tilato om het laat, zijn hulde van Hashem, om het laat, blijft altijd staand staat, altijd bestaat, Voortbestaat voor altijd, voor eeuwig. We kaïma kursaia al kejumer ke En zijn troon blijft stand houden, op, op zijn voet blijft staan, ke dakke Naar behoren. We gaan kijken naar weer terug, keren terug naar de vorige pagina. de Hasulam, de linker kolom, de regel 25. De, de referentie van Ot, Kuf, Kaf, Dalet, 124. Lechol, Osegem, dat is het stukje for, van dat vers, aan allen, die, die dat dood, doen. Dus die dan de, wat betekent dat? Punt. Eilin, we goeden, dubbele punt. Lechol 26, as Eilohem has de David an Emaniem, 27, hatura. Dus deze over gaat het ontleiden. Wat is dat voor een vers? Waar gaat het over? Want in de Torah staat geen woord over onze wereld. Wat betekent dat? Lecholu sehem naar op voor allen die dat doen. Staat het de reshit chokmae ratahem? Staat het En verder zegelt of lecholu Het begin van de Torah, het begin van de chokma is de vrees dus hier. En dat is een goede raad, of dat is, is altijd goede voor hen die zij doen, die dat doen. Wat betekent dat? Dan de zoger zegt, Lecholos zei hem, nou, voor allen die dat doen, Elo, wie zijn dat? Elohem, they David en Imanim. dat zijn de, de trouwe uh, daden van genade of van David. Of, of de trouwe vertrouwelingen vertrouwen vertrouwelingen kan je ook zeggen. Uh, dus trouwe dienaren, kan je ook zeggen. Van genade die, kan je ook zeggen. Trouwe dienaren van genade van David kan ook zeggen. Machazik, Torah, zij die de Torah versterken. 27. Veelo a machazikim et a Torah. Hemke 28, hausimota. Veelo a machazikim et Torah. En zij die, deze die, zij die versterken de Torah. Zij, zij, zij als het ware maken haar. De Torah. Punt. 28. Kool Eidohou skimba Torah. 1, 29. Bahem Asia. Bahot Shehem. Os Aval Awal Eidoh. 30. Shemahezi Yes, Bahem Asia. Kijk nou het verschil tussen zei, Degenen die leren de Torah en de anderen die versterken de Torah. Dus die steunen, kan je versterken van de Torah, dat betekent ook steunen de Torah. op allerlei manieren. 28. Kijk bijvoorbeeld ook in onze wereld, sommigen sommige die leren de Torah, blijven zitten, Torah leren, etc. En de anderen die doen voorschriften, die, gaan, die bijvoorbeeld die gaan... Uh, naar ziekenhuizen, of die gaan andere dingen, vergaderen, alles is nodig. Die, die steunen de Torah. En de anderen, die leren de Torah. Dus, als iemand uh, geroepen, geroepen wordt om te leren de Torah, goed opletten, dan moet je wel leren de Torah. Het is niet dat de ene is beter dan de andere. Maar, als iemand bijvoorbeeld kan leren de Torah, dan zijn er mensen die kunnen dat niet, niet doen. Er zijn mensen die de, de, de, de jaren hebben gezeten, daar hun broek hebben gesleten. Ja, versleten in zo'n leer, leerschool met moeite en alles. En ze hebben geen, geen ja, nog goed uitgestudeerd en klaar. En dan eh, doe je iets anders. Ik ken, ik ken bijvoorbeeld iemand die goed kon, een beetje zo leren, maar had alles geleerd en tot rabbi is gekomen in Jeruzalem, in, in, in, in, in, in, in Israël. En daarna heeft hij nog een beetje geleerd en dan zegt hij, nou, ik voel niet, ik ook okay, normaal een beetje zo, so, elke week een beetje iets doen, dat wel, maar hij wilde, en hij maakte een, uh, hij maakte een winkel, een winkel voor, uh, voor, weet je wat, voor uh, religieuze attributen, daar verkocht hij allerlei spulletjes voor religieuze mensen. Ja, nou, dat was, dat vond hij geweldig, dat lag hem, ik. En terwijl de anderen die het doen, kan, kunnen het niet doen. Ze moet alleen maar leren. Leren de Torah. En de anderen die kunnen dan uh, voelen wel zich geroepen dat zij steunen. De synagogen bijvoorbeeld, of de kerken, dus steunen dat. En geld, als die geen geld heeft, die gaat goede daden doen op gegeven, Die gaat dan uh, andere dingen doen. Die en de dekken, die andere dingen. Dat zijn wel mensen die steunen de, steunen de Torah. Dat is wat hij zegt. En nu goed kijken, 28. Kool, Elohaus, Kimba, Torah. Al deze die. Al diegenen die zich bezighouden met de Torah. betekent ze leren de Torah. 1, bij Ba, Masiyah. Ze hebben geen Assia, Dus daad. Zo'n daad zoals die anderen dat hebben. Terwijl. op het moment wanneer zij zich ermee bezighouden. Dus. Aval eeuwse mannen ziekimoer daar dat marzijdi torah versterken, jezbeem of stijlen, jezbeem als hebben wel eens ja, dat, dat, dus dat echte dat zoals het hier op paarden Opakoor zei, en daardoor krachtens door deze kracht, de volgende pagina's, uh, Hasulam, de rechterkolom de eerste regel. Met wordt, uh, komt in vervulling het vers, Tilato om met laat, zijn glorie, dus van Hashem, blijft staande houden voor altijd waar die zetwij om al kiumo jomo en dat is ook een vervolg het vervolg van het vers en, zijn, en de troon de troon blijft staan op zijn voetstuk karoui naar behoren de regel drie ki bier ששער זה פיר דהירת השם שהוא אחרון השערים הוא השער five, הראשון לחוכמה אילאהה ונמצא אינון דהליים זה סבוריית <עת> שהם כבר תיקנו השר אהרון צען ונאסלו הם בתה נקודת לבת תרין שהם אחד סהיל תוב בלורא ועתו של שקול תוב בלורא הרי ניחח שבח ידונא יחס דלאין בוא ריתה לית פהו asia. Shei Dat is wat hij zegt Let op. De uitleg van woorden. -e -e -van Boveni. Boveni. Boveni. De regel drie. Kiberle van bovenaan. Boven heeft hij uitgelegd. Shashar de regel van van de frase des Heeren, dat dat de laatste is, de laatste van de porten is. Ja, goed. Als de laatste van de porten is, Hua a dat is de eerste port. Lichoch voor for de rechelfeit, for de hoge hochma. Ja, na de tzimtzum bed. Dus dan is de malchut is opgestegen onder de hoge We Wanneer het aan het blijkt dus. De norm, de rijden dat zij die zich bezighouden met de Torah. kwart, wat betekent zij die zich bezighouden met de Torah? Niet dat wij spreken over onze wereld, over onze verhoudingen in deze wereld. En ik heb alleen een voorbeeld aan jullie gegeven om dat te begrijpen. Maar kijk nou wat de zoger, waar de zoger spreekt over dat zij die zich bezighouden, die leren de Torah, niet bezighouden, die, zich, die, die leren de Torah, dat, dat zij al gecorrigeerd hadden, de laatste poort, zeven, en die zijn geworden, en die is geworden voor hen, tot, twee, tot twee punten, uh, voor twee poorten. Ja, zoals so in de Gmartikun. Schehem, dat die zijn, die twee poorten zijn, acht, sche tov belora, dat het secheltof, maar we lezen dat op een andere manier, dat sche dat alles is goed, dat alles goede, alles, goed, alles is goed, belora, zonder kwaad. Dat betekent uh, leren in de Torah, leren in de Torah. Areniv gaan, dan zie hier het woord geacht, Shabi Inon, negende laien, dat bij de heinen, bij de heinen die leren de Torah, let Bao zij hebben geen Asiya. Goed opletten, wat betekent dat zij yes, geen Asia hebben? Geen Asiya hebben, dus Asiya betekent uh, doen, handeling. Wat betekent? She that Asiya, what is the Asiya? Asiya is Malhut. Yeah, Asiya is, Asiyah. Asiyah is, Asiyah is ok the Asiyah, Asiya, is Malhut. Asiya is ook Malhut. That Shahi that say the Asiya. The Asiyah of the E Dun is at aspect from the Boom et Hadatovara. That is at aspect from the Boom, van, van Kennis, van hut and Kwad dus wie op dat moment wanneer men zich bezighoudt met de Torah zegt hij dan is er geen uh, bevind dan uh, is de boom de, uh, de toestand van de boom van goed en kwaad is niet van toepassing op dat moment we hebben dat ook geleerd herinner je nog ik had wel eens verteld over iemand zeer groot die was uh, Torah geleerde die al zeer oud was. Zeer bijzonder oud is geworden. En maar hij bleef de Torah leren. En bleef dag en nacht de Torah leren. En de, de engel des doods kon hem niet te pakken krijgen. Want als mens, de mens leert de Torah, dan leeft hij niet, zijn ziel is dan niet, leeft niet in, volgens de boom, des, de, boom van de boom van de kennis van goed en kwaad. Want de boom van goed, dat kennis van goed en kwaad, kwaad is de wereld SIA. Maar de mens dan bevindt zich altijd boven de SIA. En boven de Sia, daar is het eeuwige leven Boven de SIA is zelfs Yitzera. Daar is al uh, net zoals de Hieranpien. Yitzera is overeenkomst met de ze Hieranpien. Zelfs da, daar is het al, al uh, ingebed, de als het ware in de in de Yetzirah. Maar die bevond zich maar, hij natuurlijk bevond zich in de in de, in de Terwijl hij to, de Torah leerde. En dan de engel des doods kon hem niet te pakken krijgen. En toen hij stopte op op een bepaald moment misschien weet ik niet, zijn vrouw riepen, hem misschien niets te doen. Koffie ja, is klaar of misschien <laughs> wil je een vuilniszaak even naar buiten zetten en dan is hij dood gegaan ja. dus, maar, maar ja, dat, dat we dat begrepen dat is, is, maar wanneer, het moment wanneer wij ook ons bezighouden met de, to, met de Kabbalah, ook op dat moment uh, de dood is niet mm, de dood zit waar de dood zit dat in de boom van goed en kwaad dan de dood heeft geen macht over de mens. Aval, Kegni said Aval in on the Zahu elf legam, legmaratikun. Naturally spreekt he only the and hun hebben bereikt. Tmechin oraita 12 Bahem it asia. to tovara ki od lodertin tiknu achet de etsadat. Kijk nou hij zegt over zei die de Torah steunen. Iets anders dan wat ik had gezegd. Zei die Torah steunen hij zegt dat is ook mensen die, ook de hen die de Torah leren. Alleen die kwamen nog niet, zij die kwamen nog niet tot hun correctie, tot hen gemartikun. Dat wil zeggen, ze kwamen niet tot de. Ze hebben de, de, de zonde van Adam nog niet gecorrigeerd. Die noemt hij dan, zij die versterkende Torah, of die uh, steunende Torah. Ja, dan zegt hij dat. In undische, los, kund, maar zij die nog niet nog de gmartikoen, hun eigen persoonlijke gmartikoen, nog niet hebben, nog niet waardig zijn bevonden, oftewel niet verdienden, dat wil zeggen dat zij nog, nog de, de zonde van Adam nog niet hebben gecorrigeerd in zichzelf. De zonde van Adam corrigeren we in zichzelf, natuurlijk. Dus iedereen moet de zonde van Adam in zichzelf gecorrigeerd hebben, dat is de gmartikoen persoonlijke Gmartikoen. dat zij dus, dat deze, deze die, de, zij heten uh, Tamjindorajta, zij die steunen de Torah. Dus die win nog niet Gmartikoen heeft bereikt, zij steunen nog de Torah, zij steunen de Torah, oftewel versterken de Torah. Twaalf, Bahem, it Asia, die hebben wel Asia. Bahem is het wel Asia. Zij leven wel in de assia, ja, betekent zij het overal dat zij is het goede en het kwade. Dus bij hen zitten die twee, goed en kwaad, en zij moeten steeds kiezen voor goed, goed doen en verlaten, het kwaad verlaten. Waarom? Want zij hebben de zonde van de boom van de kennis nog niet gecorrigeerd. Daarom leven zij in uh, in de Assia, oftewel zij bij hen is wel spraken van spraken van Assia. Oké, okay, we gaan verder wat hij ons wil daarmee vertellen. 14. is zijn Amro. Wij noemden tam hinoraita. 15. Ku inon avdin. Ki Nidbaerla die niet baerla en ba oreg. Zestien. Ech kol, eiloga de peruda. Met hafhin, van asien, zeefrentil manuul, na lapetach. M'chol petach achten l'heichal Achochma hochma Sh'arideh hen mitgalot u baot madrigot, an'izgavot, an'ichlalot b'machashevet abrija. Twintig, twintach l'hanot l'nivra'av sham 14. We zijn Amro, en dat is wat hij Zoger zegt. We doen de dag tam bereid, en zij die steunen de Torah, of die versterken de Torah. Hetzelfde steunen en versterken is hetzelfde. 15. Kuvaya als het ware, zij als het ware doen haar, alsof zij maken de Torah. Wat betekent dat? niet bij Erle, want bovenaan is het uitvoerig uitgelegd. 16. Echt, kol Eloha, ko de peruda, hoe al deze scheidende krachten, dus de krachten die scheiden de mens van, de, van Hashem, ja, met haf gien, uh, omslaan, we naas uh, en worden lecharin. En worden tot poorten. Draai zich om als het ware. En worden tot poorten. Eerst zijn ze erin en nog sloten en dan worden ze tot poorten. De openingen. We gooien man na naar sala En elke slot wordt tot de opening, tot een opening. We koelpeter 18 hochma en elke ingang of opening wordt tot de zaal van hochma. Shahari dehem dat daardoor met galot worden onthuld. Obaot, kolamadregot, alle. Anjas alle verheven. Traaptreden komen, en onthuld worden, al all die verheven trappen, die uh, inge, uh, ingebouwd zijn, inbegrepen zijn, in de Mahashevetabriya, in het schep, in het, de schep, in de scheppingsgedachte. Dat zij komen, uh, en onthuld worden, Twintig, laat nood om zijn schepselen uh, uh, genoot uh, te geven, of geniet geniet nog gen, uh, uh, uh, Genoot te geven. Jancham, lees daar. Dat hebben we ook geleerd. Uh, even daarvoor. Twintig duidelijk, dat het Eerst, eh, eerst slotten, en de sloten gaan openen, ja, en dan worden ze eerst worden ze tot poorten, gaan ze openen, en men komt in de zaal, en in de zaal ontvangt men eh, een stukje van datgene wat in de, in in de scheppingsgedachte aan het goede was eh, bestemd. En zo gaat men naar een andere poort, tot totdat de hele, al het goede... Dat in de scheppingsgedachte was uh, uh, bestemd voor de schepping, helemaal tot onthulling komt. 20 na de punt Nimza Ikola Chokma 21. We horen Torah Eina Baa Lechlal Gilui Zulat Alidei 22. Had tamchin Doorrijden. En dan het eerste woord tamgin, a, tamgin. De letter het moet je dan veranderen in kaf. Dat is een spelfout. Of een scanfout. De letter het in, de eerste, in het eerste woord veranderen in kaf. Zo so is, so is, so is het in de regel 14. Het vierde woord in de regel 14. Daar is kaf zien. Deoraita, De It eat bohu asiya, the rent winter. The ainu, Shenoheg bahem inyan tovara, umeshum ze, the rent winter. Mikraim tamhin, deoraita writer, kirakalidei i, וכתוב קורא אותם עושי הם כי הם עושים תחכי ויכול כמו עושי הם של התורה כי לולי זהפנת וינדה ההסתרות שלהם שעל, ידי, שעל ידם התגברותם עליהם, sie alle עליהם, gabrotam allem 28 nie nehaf khu le shaalim lo heita גילוי, atora le khlal 29 kg o zehomer de tam לומר שנחשבים כבויכול דלינקר קולום די ישת ריכל לאוסה המגלים אותה פונט וקרט רוח נרדי רכתר קולום די ריכל תוינטח נמצא את בלי קדוס כי כל החוכמה דדהי לחוכמה we horen dat Torah in de hele Torah, eina baalech lalegilui, kwam tot onthulling alleen maar, alleen door zij die de Torah steunen of de Torah versterken. Waarom is het zo? De id bohu asia, want er is in hen asia het doen. In hen is het dus goed en kwaad. 23 de Hainu, dat wil zeggen, Shanawai Bajam en dat wil zeggen dat bij hen van toepassing is de kwestie van goed en kwaad. is zei, en daarom 24 Nikraim, zij ze Tamgindoraita, zeiden zij ze dit het ora steunen. Je raak hem, want alleen maar door hen. Hij neglect wordt zij onthuld. De Torah wordt onthuld. Ja, alleen door hen. Dus alleen in de, in de toestand wanneer, uh, of in de toestand van, uh, wanneer zij nog niet tot de Gmartie komen door hen wordt de Torah onthuld, duidelijk. Want zij komen eerst tot een slot, ja, en dan overwinnen de slot, en dan komt het een, een, een, een poort, en gaan ze in, in gaan. Dus dat is, dat is het doen. Dat is het doen. Dat betekent uh, steeds kiezen tussen goed en kwaad. Kiezen ze, kiezen ze voor goed, dan krijgen ze overwinning, stap voor stap. Dan kunnen ze via de, via, via de poorten kunnen ze dan het licht aantrekken, binnenkomen. Waar gaat uw zei hem, en het schrift, de hele schrift? Noemt het hen, o sehem, zij die het doen. Ki heema, want zij, 26 kweeahol, als het ware, let op, kmo, kmo sehemsche la Torah, alsof zij de doners en de makers van de Torah zijn. zij lo 27 haasta want waren er geen verhullingen van hen, Charlie Hit Gabrutam dat door hun overwinningen boven deze verhullingen, dat zij dat zij werden omgezet in de poorten 28. Dan zou de Torah niet komen tot 29. gilui tot de onthulling. We zijn schommelier, en dat is wat de zoger zegt. We non, de tamchen, oreiten. En zij die de Torah steunen, kunnen we als het ware dertig inon non de aardien. Alsof zij haar maken. Klomaar dat wil zeggen, dat zij geacht worden, kunnen we jahol als het ware. Zeer belangrijk het woordje, als het ware. Kunnen je de regel 1, de linkerkolom? Allee zei, als alsof zij haar doen, de Torah, maken. wat betekent maken? Dat zij haar onthullen. Ja, de Torah zonder, zonder de mens die, die haar onthult, is, uh, is net als licht. is net als licht dat niet uh, opgevraagd is. Een nadpunt. U maas omer kuwa Twee. Hu. kiatora Ki kid ma leulam. Drie. uvadai hu. Shaak adoshbor hu. Asauta. Ela fir shelulei ha. Masim tovim shel ha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 uh, werk in goed en kwaad. Dat is wat hij zegt, let op. En het feit dat, zij, dat hij de over zegt als het ware, twee hoe, dat is, waarom is dat? Dat is want de Torah vooraf ging aan de wereld. Goed op, letten. hier is het belangrijk feintjes dat je dat even begrijpt. Want de Torah vooraf ging aan de wereld. Eerst, yeah? wij we, weten dat Hashem, de schepper, keek in de in Torah en schiep de wereld. Dat betekent, de wereld vooraf ging, de Torah vooraf ging aan de wereld. En de mens is het product van de schepping. Dus, yeah? wie is de eerste? De Torah is de eerste. Wie heeft de Torah gemaakt? Hashem. Yeah? Waarom dan is het kewa als het ware. Dat is wat hij zegt. Want de Torah vooraf ging aan de wereld. Drie. Uwadai hu, en uiteraard is het zo so dat Shakadosboro was auta, dat Shakadosboro hu maakte haar de Torah. Ja, want de mens kan niet de Torah maken, want de mens is al product van de schepping. Terwijl de Torah vooraf ging aan de wereld, aan de schepping. Elamito, let op. Maar aangezien voor Shelulea, Massim Tovim, Sheltamkhin Adoreita, dat aangezien uh, uh, zonder de goede daden van zij die de Torah steunen, Loheit Abaaleolam, zij zou, zij de Torah zou nooit kunnen komen tot onthulling alken daarom, hem, daarom worden zij geacht, le of diem, dat zij maken, doen en maken de Torah. Eigenlijk, omdat zonder hen zou de Torah hier in de, in de wereld, in de schepping, niet tot onthulling komen. Daarom wordt het geacht, daarom zegt de zoger, als het waren, als het waren, dat alsof zij de Torah maken. Ik nou, dat is zei woorden dan daarmee, als het ware de schepers van de Torah. De regel En Nog een klein stukje zee en dan zei wij klaar met deze, maar maar twee punten. We zijn zo meer u om met dit acht laat. Dubbele punt. Dat is wat hij zo zegt. -da en Door deze kracht. Ktief het is geschreven. Het hilato laat. Zijn hulde. Zijn glorie van Hashem. Om dit laat. Blijft staat. Bestaat voor, voor, voor altijd. Acht na de dubbele לומר, בחיילה של התמחין ניכן דהורייתה נמצאת תהילתו שהיא כל החוכמה תין, וכל התורה עומדת לעד לנצח. דהיינו אלף לירבוד גם לאחר גמר התיקון language Hebreïsκι καμ ας יегיו דערтин נאيت walov צריחי מלירא tasem קולחאר תי קון אצ גדאד לודער תינ יегיהלאהמ מיאין ליקא חירא tasem זולאד מיאזמנ פערтин שוואר. Hei hei гвёлдэр wat iе uns vertelt nieuw ook uh, extra dingen die ook na de Kmartikoen, wat wij nodig hebben om te weten, wat, er, wat zal dan zijn ook na de Kmartikoen. Let op. En ook, heb op, denk ook aan de Habakkuk. Let op. Klomar 8, dat wil zeggen, de orite, door de kracht van de steuners, van de versterkers van de Torah, de regel 9. Niemt zet blijft. Tvila hilato Zijn glorie van Hashem dus. Shehi kola chokma. Welke glorie is. De hele chokma. Kien. We kola torah. En de hele torah. Om het laat dat zij. Die glorie dat zij staat. Dat zij voortbestaat. Voor altijd. Lanetsig. Voor eeuwig. Ja, know. dat wil zeggen. Goed opletten wat het betekent voor, voor, voor altijd. Dat wil zeggen. Leer om. Dat wil zeggen dat voeg toe. Wat betekent Lanetser? Voor altijd. Voor eeuwig. Kijk wat hij zegt. Dat wil zeggen om toe te voegen ook. De tijd van na de Gmaratje En nu goed, goed opletten wat hij ons vertelt. Dat kigam az want ook dan, dus ook nagmartikun let op wat hij ons vertelt. Je juts richim leerat zal men de vrees des heren nodig hebben. Olach artikun et sadat. En na de correctie van de boom van de kennis, je zal, zullen zij niet. ...hebben... ...waarvan... Uh, ...de... vrees des heren te nemen. Anders... ...dan uit de tijd... ...van vroeger. Dus goed opletten. In de tijd wanneer ze alles... Ge, ge, ...de boom des levens... ...gecorrigeerd is. Dus dat zij... ...men corrigeert... Uh, ...komt tot de Koen. Ja? Tot de martikun persoonlijk... ...of... Uh, Martikon of een algemene, hij spreekt hier niet daarover. Dan als men zich gecorrigeerd heeft, nou, we hebben gezegd, dan is er geen massage meer. Er is geen, maar goed, staat niet meer in de in de bina. Dus er is geen zewoepen meer. Hoe kan men dan hoe kan men dan, uh, hoe kan men dan verder uh, waarvan dan hij zegt dat die in de Gmartikon moet ook de vrees des heren aanwezig zijn. Net zoals bij Habakkuk, herinner je nog? Dat het is niet zomaar dat het een sereniteit zal zijn en niets anders. Sereniteit kan zijn alleen maar op basis van, die frais, van de vrees des heren. Dus al die massachieën die zijn nu samenvloeiend geworden als één. Niet zo hobbelig dat een correctie dan weer een andere correctie zo'n zo zo uh, ja of zo. Sinusoid, so, zo, maar alles zal dan vloeiend zijn en toch onderliggend zal daar altijd de vrees des heren zijn want anders zou dat onmogelijk, zou dat dus zo heeft de schepper gemaakt aan de, aan de ene kant is absolute het absoluut volmaaktheid. aan de andere kant is het wel de vrees de des heren betekent uh, kijk, waarom, hoe kan dan de vrees? De vrees des heren betekent dan de goed van het tweede punt dat tot de Gmartikoen mag men niet aankomen daaraan. Klopt, maar al wanneer zij al na de Gmartikoen gecorrigeerd is, dan hebben we gezegd dat zijn twee poorten. Nou, als twee poorten zijn, dan mag men wel aankomen. Waarom, waarom, wat, wat, wat hebben we dan aan de vrees? De vrees is er niet meer niets verdwijnt in het geestelijke, goed opletten. De nu, nad in de kmartikoen, de onderste punt, die mal goed, op haar onderste plaats, die is tot de poort geworden. Dus daar valt het niets meer te vrezen. Eigenlijk, dan is het volmaakt, absoluut volmaakt en volmaaktheid. Maar daarvoor waren allemaal de toestanden van die vrees, die 6000 jaar van correctie. Dat gaat ook niet weg, en dat is geweldig. Eh? En, dat is geweldig die dan, en dat is Want dat is, ook het antwoord. Dat is ook het antwoord voor ons als indirect kunnen we als het ware uh, hieruit conclu concluderen dat ook daarna na de marticoon zal ook de, het proces, ontwikkelingsproces, zal doorgaan. Het is volmaakt. Hoe, hoe kunnen we dan verder gaan? Hoe kunnen we dan verder gaan? Verder. Daar zit wel die regimo. Dus die regimo kunnen ze verder dus zorgen voor, als het ware, voor de, uh, men kan ze oproepen, dan zal ook een soort van, zo, soort zullen zal wel uh, zorgen voor, dus voor de nodige vooruitgang. Want vooruitgang kan men niet hoe men kan het licht niet ontvangen zonder vreesdesheren. Vreesdesheren is maar goed. Ja? Dus, wat is vreesdesheren? Vreesdesheren betekent uh, iets, de, de plaats waar de begrenzing is. Eigenlijk, Want de begrenzing, dat is iets wat scheidt de scheiding maakt tussen dit licht, dat het bestanden uit het bestanden is, uh, van de schepping die het bestanden uit niets is. Iets wat kan grens trekken is het bestanden uit niets. Want in het hogere is er geen, in het licht is er geen begrenzing. Licht is precies hetzelfde so, aan, de, aan, de, aan de top van de kouwe tot aan het einde van de wereld. is Ja, precies hetzelfde. Niets, niets man het absoluut precies hetzelfde. Alleen de knie. Die maakt het onderscheid. Dus alleen de begrenzing is de kwestie, is, de, is het instrument van de schepping om vooruit te gaan. Ook dan, ook na de Gwartikoen, zal aan de ene kant absolute volmaaktheid, de schepping zal de absolute volmaaktheid ervaren, maar op de achtergrond van al die van al die vrees... van de vrees des heren... hoewel die vrees des heren... de malgoed zal wel... tot poort worden... dus het licht zal wel binnenkomen... zal... maar, de, de, aan, maar zoals bij de... Habakkuk hebben we ook geleerd... Dat, dat die vrees die hij had... voor zijn... dus door zijn dood... Gaan, dat blijft bij hem voortbestaan... en dat maakte hem... dat hij kon verder... Uh, uh, manden opbrengen dat hij kon komen hoger tot de attic. Zo is het ook hier wat hij ons ook vertelt. Dus dan, dan hebben zij dan de, de vrees des Heren, nemen ze dan uit de tijd van, de, van het verleden. Maar dat is ook niet alleen, uh, moeten wij kijken naar de Martje Dat moeten we ook kijken naar elke toestand waarin wij ons bevinden. In elke toestand hebben we ook een soort gemartikoen in ons. In elke toestand hebben we een vorm van een Dat Moeten we zo zien dat in elke toestand moeten we een moment hebben of een, een dimensie hebben van gemartikoen. Het is niet helemaal gemartikoen in het algemene aspect, maar in het bijzondere aspect op dat bepaald moment moet ik beleven dan de gemartikoen. Ja, aan de ene kant. Dus dan maar aan de andere kant, heb ik dan in elke toestand, heb ik ook de tweede punt. Ja, daar waar de vrees op rust. 14. na de punt nog eventjes. Even een zinnetje. De heino, mifginata tam 15. orajta. Shem, we nimtza. Zestim, tegelata Shem la adula netzach dat zegt hij dus, dat die, zij moeten dus uh, dat die, die vreest de vrijheid van deze heren moesten ze dus halen vanuit de vroegere tijd. Dat wil zeggen, 14, met vanuit het aspect van de tamk in van de zij die versterken van de Torah, Want iemand die komt tot de Gmartikun, die is al, hij, in, die, die bevindt zich dan in de toestand van zij die leren de Torah. Volgens de zoger. Maar dan, ze halen, de halen van die steeds beroep doen op, die, op die, de vrijste heren, is, dat komt uit het aspect van zij die steunen de Torah. Dat wil zeggen, vanaf de tijd van eh, het aspect van de goed en kwaad, toen men het gewerkt had in goed en kwaad. Wij nemen mensen zijn er, en die zijn en dus dat zij, doen de glorie van Hashem, standen houden, laat u la netzach netzachim, voor altijd en voor eeuwig. Zestien, We de punt. Ik wil zeggen, maar, we gaan maar zeven tien al-Kiyuma, kedaka-Yahud. שbasePath אchten mit קаем קיסר hen kedaka ייוד ל Netzach. ויצא שומר, and that is what he is overseeing, the קаем אקורסאי, and om de tron te te laten naar behoren, zodat ze dat daardoor de troon van Hashem blijft standhouden. Kéén, kééndaka jood naar behoren dus voor altijd. Nou, daarmee hebben wij ook deze mamar, mamar twee ja twee punten hebben wij ook nieuw geleerd. So, stap voor stap, wordt het toegevoegd... toegevoegd aan onze... kennis van... het godelijke... en... Uh, leren we meer verbanden... stap voor stap zal het overgaan... in een vloeiend... in een vloeiend leren... zoals het hij ook leert ons... dat er twee toestanden zijn... de toestand van... zij die steunen... dat men leert... Uh, fragmenten, Fragment dat, fragment dat en als het ware nog niet uh, geen vloeiend geheel. Niet ziet als, alles als een eindvloeiend geheel. En zo stap voor stap komt het tot uh, een, een toestand waarbij elk moment zal je zien als eeuwigheid. En ervaren als eeuwigheid. Dat is de hele bedoeling van onze studie.